Geluk. Een hoorspelserie in zeven delen door Dick Walda. Regie: Ad Leupler. Eerste deel. Freek Keverling, onze hoofdpersoon, arriveert in de straat waar hij in vroeger tijden samen met zijn broer een antiekzaak dreef. Op het uithangbord stond met grote letters Keverling en Keverling, gespecialiseerd in barometers en mechanische muziek. Als Freek na een half jaar terugkeert in de straat, ontdekt hij dat er één naam verdwenen is. Freek was opgenomen in een kliniek vanwege alcoholproblemen. Hij heeft wat tegenslagen gehad en is van de weg geraakt. Hij verloor zijn vrouw en dochter terwijl hij op reis was. Freek heeft een hele leven gereisd. is Gespecialiseerd in bagometers en mechanische muziek. Hij heeft het bocht laten overschilderen... Je hebt geknoeid aan ons uithangbord. Goeiemorgen. Je bent mager geworden. Hoe was het? <laughs> dat interesseert je toch niet. Hoeveel heeft het je gekost om mijn naam eraf te halen? Het is een nieuw bord. Was dat dan nodig? Ja. Hoe was het, hè? Ik heb je in al die maanden niet één keer gezien. Vind je dat gek? Waarom heb je mijn naam eraf gehaald, Tomme? We zijn toch compagnons? Ik heb er een streep onder gezet in dat weekje. Bied je maar geen koffie aan? Ja? Is die dan welkom? Laten we het over de schuld hebben. Ik had gedacht... Koffie. Je weet waar het staat. Suiker en melk staan nog steeds op dezelfde plek. Duw mij in de modder en ik word koning, zegt de uh, roggel-kogel. Spreekwoord. Wat ga je doen? Ik weet je nog niet? Ik moet eerst een onderkomen hebben. Heb je nog wel eens naar mijn boot gekeken? Nee. Dus je bent er nooit niet één keer geweest... Weet je niet wat er gebeurd is dan? Ik heb me heilig voorgenomen... Ik dus ook. Ik kom er hier niet meer in. Om te beginnen betaal je je schuld. 60.000 gulden heb ik nog voor je goed. Alleen maar 100 gulden. Ik heb een beginnetje nodig. Dat toch af en toe eens naar die boot kunnen kijken. Die loopt niet weg. Nou, mooi broer ben jij. Ik heb er geen zin meer in, Freek. Hoor je? Geen zin. Streep eronder. Elke keer dat gelazer met jou... kon ik weer naar het politiebureau mijn broer afhalen... die er als een jongetje van elf zat te bibberen... omdat hij met zijn dronken kop de gracht was ingereden met een geleende auto. Weet je nog, die keer dat je hier de winkel volkwam... Je leent me geen honderd gulden? Je kunt bij ons komen eten. Je kunt een kostuum van me krijgen. Maar ik leen je geen rode cent. Hoi. Ik ga naar mijn boot. Je doet maar. Zal ik een uur of zes komen? Kom. Leen me dan 25 gulden. Verdomme, ik moet toch een bloempertje voor Annette meenemen. Nee. een tientje. Hou daar goed rekening mee. We zijn geen compagnons meer. Jawel. Er is niemand geweest. Die lijn zit er nog precies zo om. Er moet ook nodig een dek zijn gekocht worden. Daar water in, hoe kan dat nou? Zeg, wat doe je maar aan? <laughs> je moet op de helling. Ja, misschien valt het mee. Muf, ga eens even openzetten, motor even proberen. Ik ga weer met je de stad ervan. Kom, kom, kom, kom, doe je best. Kom, kom, lopen, doe het nou voor mij. Lopen, kom. Verdomme. Ik denk eens leeg natuurlijk. Niks. In druppel. Het is behelpen. Hier zal ik toch voorlopig een beetje moeten rommelen. Ik koop het aan de kamer huren. Dus ik mag niks zeggen. Opdienen, gaan zitten en dan mijn mond houden. Hij kan nergens anders heen. Het gaat allemaal weer zoals vroeger. Niks daarvan, maar een maaltijd is toch wel het minste? Heb je hem geld gegeven? Uh, uh, nee. Ik zie dat je liegt. Huh. je ziet dat ik lieg. Ja, dan gaat die rechter wenkbrauw van je omhoog. Gek, hè? Voorwaardelijke reflex. En jij moet ook aan je leven denken. Ja. Hij heeft toch die boot... Trek meneer maar het zeegat uit. Gaat hij daar toch fijn mee op reis? Denk erom. Je laat je niet ompraten. Hij komt niet terug in de zaak. Dat is net zo goed zijn zaak. Uh, pardon? Je hebt goed wat ik zei. Ben je soms vergeten? Nee nee, nee, nee, nee. Ik heb je vader tot de laatste stuiver terugbetaald. En dan moet je na die dertig jaar niet nog eens over, over beginnen. wil niet eens terug. Hoe weet je dat? Heeft hij zelf gezegd. Ik ga naar de keuken. Je hoeft helemaal je mond niet te houden. Ja, het kan toch wel een beetje vriendelijker? Hm? Graag. Maar niet met dat stuk ongeluk. Wanneer gaat meneer terugbetalen? Dat wordt geregeld. Hoeveel heb je hem gegeven? Je was onderweg naar de keuken. Wat drinkt je broer? Freek is de naam. Mineraalwater natuurlijk. Het is allemaal begonnen na die brand, dat weet je net zo goed als ik. Dat is zes jaar geleden. We hebben allemaal wel eens wat. Hoe kun je dat zeggen, in godsnaam? Leverkanker is ongeneeslijk. Iemand raakt in één klap zijn vrouw, zijn dochter en al zijn bezittingen kwijt. Hebben allemaal wel eens wat uh, Het moet via een advocaat geregeld worden hè? Anders is die schuldbekentenis Van nul en geen waarde Weet je niet van jezelf Ik ga koken Ik sloof me uit Graag En je drinkt niet meer mm. Nee mams Ik heb vandaag een barometer Aan een gekke Amerikaan verkocht hm. Ze hoort me niet Ach, moet ik het rustig opbouwen. En niet uh, drinken straks aan tafel. En Annette moet stil zijn, verdomme. Altijd dat gezeur en kanker. Alsjeblieft. Wat oh. heb je een prachtige feestje op hm. En ruik het, je, Annette. Het is toch helemaal geen feestje op Dankjewel. Dat had toch echt niet gehoeven. Nou, je ziet er patent uit. Ik kan van jou helaas niet hetzelfde zeggen. Johan is voor. Nou, zo kan die wel weer even. Nou, wel, Ga zitten. Ik, eh, Ik had nog een kostuum voor jou. De donkerblauw. Ik zal niet vergeten mee te nemen. Ik heb alles in een koffertje gedaan. Er zitten ook nog wat overhemden erbij en zo. Nou je zie maar. Bedankt. Zeg, kom ik ongelegen? Hoezo? Annette. Ah, oh, je trekt wat bij. Laat het maar even. Ik stap zo op, hoor. Nee, nee. Je blijft. Hoe is het uh, met je boot? Waarom ben je er nooit geweest? Naar al die toestanden had ik even geen zin... Nou, er dit ergens een lek. En wat nou? Hij moet op de werf. Hoeveel kost dat? <laughs> Veel. Kom, uh, morgenochtend. Dan zal ik je wat voorschieten. Hoe is het met Annette? net? Oh. Matig. Weet ze van dat meisje? Zijn ze kort, ja. Praat er niet over aan tafel, wil je? Neem een borrel. Eigenlijk dacht ik... Nou, voor mij hoef je niet te laat, hoor. Doet me absoluut niks meer. Nee, niks. Uh, nee? beter er helemaal vanaf? Radicaal. Ik ben getraind en gemotiveerd. Dus je vindt dit echt niet vervelend? Ik vind het vervelend als je niet drinkt. Huh? Uh. Wat uh, zijn nou je plannen? Ik moet op reis. Van wie? Van mezelf. Maar wie stuurt mij op dienstreis, in godsnaam? Nou, jij zou het kunnen, bijvoorbeeld. Ik ga bij wijze van spreken maandag... Ja, maandag voor je naar Schotland, hè? Ik weet daar nog een dorp pas van... Later misschien. Er is een hoop kapot gemaakt, Vreek. Een hele hoop. Geef me de kans om het goed te maken. We moeten elkaar maar een tijdje niet zien. Dat is echt voor jou, voor ons het beste... Ik, eh, ik wil je om weg te komen wel wat geld geven. Maar je moet tot de We kunnen aan tafel. Dus ik zeg tegen mijn Franse relatie, graag ja. of niet. Nou, ja. dat ging toch even om dertig serviezen. Afgekeerd. Ja, hij overvroeg. Was het mooi daar? In de kliniek? Ik bedoel de streek. Geen idee. Je ja, weet toch wel... Uh... Freek was ziek, schat. Hij had wel wat anders aan zijn hoofd dan naar uh, eikenbomen te kijken. Hmm. Uh, ik heb liever dat je tijdens de maaltijd niet rookt, Freek. Dat weet je verdomde goed. Oh, gewoonte, mag gewoon, te sorry. Mocht je daar aan tafel roken dan? Alles mocht. Oh, mooie boel. maar dat jullie geen tijd hadden om eens langs te komen. Dan had ik jullie de godganse troep daar eens laten zien. De tuin, de, de eetzaal, de recreatiezaal. Ik ben nog kampioen geworden. Smaakt het? Overtreffend. Ja, kampioenenliste bedrogen. Ja, voortreffelijk. Ik, nou, liever te doen, nou. Ik uh, ben zo terug. Wat, uh, wat ga je nou doen? Ik denk dat ik maar mijn oude relaties eens langs ga zou je dat wat doen. Dan krijgen nog een heleboel mensen geld van je. Je, je. je moest eens weten wat voor telefoontjes ik heb gehad van, van woedende mensen. En van sliepen wilde je je strot komen afsnijden. Sliepen, sliepen, sliepen, Daar hebben we toch geen boodschap aan? Dat is een stuk onbenoemd. Ja, je hebt zaken met hem gedaan. Je hebt hem barometers geleverd. Nou, ik ga eens kijken op veilingen. Je koopt niet namens mij, Frees. Hou daar goed rekening mee. Trouwens. Je hebt ze gewaarschuwd, hè? Gewaarschuwd. Dat klinkt zo cru. Ik heb gezegd, de firma Keveling en Keveling bestaat niet meer. Wilt u daar nota van nemen? Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Uh. Lekker, dat uh, lamsvlees. Hm? Hou je toch zo van, Vreek? Waarin was jij kampioen? Tafeltennis. Pingpongen? Dat is toch iets voor kinderen? Hoe kom je daar nou bij uh, zijn hele competities? Uh, zeg, jullie schep je wel verder op, hè? Mm. O, oh, heerlijk Uit de Belgische bronnen <laughs> Serieus? Ja, natuurlijk oh. ja. Mm. Heb jij het met je broer al over de terugbetaling gehad? Of mag ik dat soms niet vragen? Schat, jij mag alles vragen Ik ben je schat nooit geweest en ik zal het ook nooit worden Nou, luister goed Geef me twee, drie maanden... Het moet zwart op wit, hè? Officieel. Freek gaat heus terugbetalen. Maak nog wat worteltjes? Oh, zeker. Het ergste, het ergste waren de avonden. Ik was daar bar eenzaam. Zijn daar ook uh, vrouwen in zo'n kliniek? Ja. Kun je nou niet eventjes. Waarom zijn jullie dan niet samen gezellig met die hoeren gaan eten? Verdomme Annette, stel je niet zo. Ik ga wel weg hoor, okay. ik dacht. Nee, niks ervan, je blijft. We drinken Ik bedoel, uh, laten we nog een uh, partijtje schaak spelen. Annette gaat wel naar de keuken, of naar de slaapkamer. Weg, weg, weg! 28 jaar. <truh> Studeert architectuur, heeft een flatje. Geen rimpels hier, nee. geen oud-nekkie. Een lekker kot. Hij weet het al maanden. Annette heeft gelijk. Mm. Hoezo? We moeten naar een advocaat. Ik wil dat het precies volgens de regels gebeurt. Uh, uh, zal ik koffie zetten? Ach, rotzak. Zo. Smakelijk getafeld, aangename koud. Mm. Barcelona. Daar ben ik eens in 62... of was er 63 geweest... In de herfst. Nee, 62 was het. Toen hebben we mevrouw de Bruin geadviseerd. Heb ik nog die schitterende tafels gekocht, rechtstreeks uit een klooster. We gaan niet naar een advocaat. Natuurlijk niet. Waarom ga je niet bij de weg? Er ligt geld tussen onze kussens. Nog steeds. Jullie roddelen maar rustig door, hoor. De moeder trekt zich nergens wat vandaan. En kijk... Hier is de amandelpudding, beertje. Ik, ik klop niet weg, hoor. Ik vind het veel te leuk hier. Oh, maar we maken er geen gewoonte van. Daar heb ik helemaal geen zin in. Was ik ook niet van plan. Maar je man en ik hadden iets zakelijks te bespreken. Zo doen we. Heb je er aardigheid in om mij voor schut te zetten? Ja. Jij met je beertje. Ben je mijn beertje dan niet meer? Hoe noemt zij je? Een jonge griet. Wees toch wijzer? Je maakt je volstrekt belachelijk. Geen woord meer. Goedemorgen, meneer de Vos. Alsjeblieft. Een slokje in feestpapier. Niks nodig vandaag. Ik wou even zeggen, meneer de Vos, uh, dat het me spijt hè, van vroeger. En ik wou, ik wou even geregeld hebben. O, hoe zeg ik dat nou? Ik, ik bedoel, uh, het geld komt eraan. Eerst zien, ze in de maupie. Ik ken al jouw smoezen. Hier, alsjeblieft, de eerste honderd gulden. even naar hier meneer de Vos. Wat is dat voor moois? Wenen 1910. Essenhaus. Ik heb hem helemaal uit elkaar gehad. In vertrouwen heb ik je elke keer getipt. Nou, ik heb je er eigenlijk voor beloond, waarom niet? Jij had binnen het uur duizend gulden nodig. De laatste stuiver komt er terug. Ja, ik, ik zweer het u. heel leuks. Dat staat in een oude stal. Meer zeg ik er niet over. Zo, dat is interessant. Nou, wat is het? Ik heb een hele avond op je zitten wachten. Weet je nog? Met meneer Ozinga. Nou, ik werd onverwacht weggeroepen naar Antwerpen, meneer De Vos. Ik heb de deur nog maar op zo'n klein kiertje. Bedankt, meneer De Vos. Nou, dat zie ik toch wel. Ben je er nou helemaal vanaf? Geen je pijn hoor. Dat is dus definitief van dat geld. Ik steek in mijn hand voor het vuur. Nou, doe dat nou maar niet. Ik heb nog brood op de plank. Het ging me meer om de manier waarop. Dat heeft me zo gekwetst. Ja, je hebt gelijk, de vos. Sorry hoor. Bedankt voor de fles. Je drinkt zeker geen glaasje mee, hè? <laughs> nou, ik pik het er niet over, hoor. Maar, uh, wat had je nou voor tip? Dat loopt niet weg. Er is een bot van 34.000 gulden, dames en heren. 35. 35.000 gulden. Drie luik uit de school van Soesdaal. 36.000. Eenmaal, andermaal, verkocht. 21.000, 21.500, 22.000, 22.000 voor dit Franse mechanische orgel. 22.000, eenmaal, andermaal, verkocht. Maar ik wil feliciteren met uw aankoop, meneer. De, de best, ja, dank u. Is het geen uw wereldje? Ik heb een voordeweling gehoord. Geluid is perfect. Dan moet u het frontwerk zien. Hier, dat houtsnijwerk. Was u ook geïnteresseerd? Oh, altijd, maar ik heb niet meegebracht. Oh, dit is mijn vrouw. Aangenaam. Rekriveling. Ik complimenteer hm. juist uw echtgenoot. Had u hem he ook willen hebben? Nee. nee, maar ik heb er wel een beetje van. Ja, alleen die dwaze Engelsman heeft de prijs opgejaagd. Maar ik moest dit schatje hebben. Wat drinken, schat? Graag. Mag ik u iets aanbieden? Dank u. Ik, uh, ik wacht even. Ik ben zo terug. Hè? Heeft u soms een antiek zaak? Gehad. Ja, ik ben nu adviseur voor wat uh, buitenlandse relaties. Een paar Amerikanen. Franse beleggingsmaatschappij. Oh, dus u reist veel? Ja, ja dat moet wel. Oh, ik, ik vind reizen zalig. Maar soms valt mijn verstand even uit. En dan weet ik niet meer wat woorden, letters of nummers zijn. Zo. Dat is vervelend. Ja, is een soort kortsluiting. Heeft u dat vaak? Nog gelukkig niet. En dan uh, komt het zomaar weer terug? Gelukkig wel. Oh, niet in paniek raken. <laughs> Weet u, klok kijken? Gaat ook zo moeilijk hè? Vroeger was ik vaak zo angstig. Nou, bijvoorbeeld, er hing een keer een kinderzwempakje aan de waslijn en, en de schaduw leek op een zwarte vogel. En, en toen de zon zich verplaatste, toen werd het een vogel zonder kop. En ik was doodsbang. Denkt u daar nog vaak aan? Ik zou u heel graag beter leren kennen. Mag ik u niet eens bellen? Uh... Ja, ik woon tijdelijk in hotels. Ik, ik ben op doorreis. Maar misschien kan ik u wel. Wat is uw specialiteit? Antiek in het algemeen en mechanische muziek in het bijzonder. Ja. Daarom weet ik dat u iets heel moois heeft gekocht. Ja, het is wel schitterend, hoor. Oh, mijn man is bezeten van... Wat heeft u lieve ogen? Uh, pardon? Oh, sorry. Ik, ik hoop niet dat ik u in verlegenheid breng. Het komt door mijn spontaniteit. Ja, mijn man schaamt zich er vaak voor. Ik, ik zei... Wat heeft u lieve ogen... Ach. Neemt u me niet kwalijk, ik ben zo'n flapp uit. <laughs> ja, dank u. Waarom komt u niet eens een kopje thee bij ons drinken? En dan kunnen we u onze verzameling laten zien. Graag, ja. Uh, uh, waar woont u? Ach, ik geef u even mijn kaartje. Uh, Luna aan de vecht. We hebben daar in de goede tijd een oud Patricia's huis kunnen kopen. Uw man is uh, zakenman? Ja, de bes. Uh, alsjeblieft, ons kaartje. U en ik komen elkaar tegen op een lange gang van een hotel... ...en we groeten en we doen alsof we elkaar niet kennen. Maar we kennen elkaar toch ook helemaal niet? Ik hoop u te leren kennen. Ah, daar komt Eelkom een hondje met de drankjes. Ja, Alsjeblieft, schat. Ja, jammer dat u niet een glaasje met ons meedrinkt... ...ter gelegenheid van onze aankoop. Een juweel. Hoe was uw naam ook alweer? Keverling. Huh? Keverling en Keverling. Haarlem. Ja. Ja, ik ben wel eens bij u geweest, je weer terug doet u ook niet in barometers? Dat is de specialiteit van mijn boer. We hebben, uh, de... Ja, we hebben de zaak nu gescheiden. Ik doe uitsluitend mechanisch muziek. Oh, een schitterende winkel. vlak bij de Grote Markt, als ik me niet vergis. We, we hebben er laatst toen we bij de heerstotjes... ...die neerder nog voor staan kijken. Ja, Schatje, dat weet ik niet meer, hoor. Was dat voor of na het restaurant? Ja, na. Oh, dan was ik vast dronken. Oh. Schat, schat. Ja, mijn vrouw choqueert graag. Oh, dronkenschap is niks geen schande. Wat u, meneer Keveling. Oh. Ik wil dat u gauw een keer langskomt. Graag. Ik bel u voor een afspraak. Hoe laat is het? Hm, kwart over drie. Oh, maar dan moeten we gaan, schat. Ik moet voor vieren nog even naar mijn bank. Uh, het was maar een groot genoegen. Ja. Veel vruchten met u aan. Ja, dank u. Hij zou me eens kunnen adviseren. Ja, maar niet over één nacht ijs gaan. Ja, maar jij wilt toch alle mechanische muziek van Europa hebben? Ben ik eigenlijk een afschuwelijk, ordinaire, ziekelijke snop. Dat hele huis van ons volstoppen met... Lieverd moet je goed horen, andere mannen hebben een dure maatresse. Ja, dat is waar. Het leek me een heel bekwame man. Hij bevalt je wel, merk ik. Jij zoekt toch al tijden naar een betrouwbaar iemand uit het vak... die af en toe voor jou is Je hebt over je gektes verteld... Hoezo? Dat voel ik. Er was een bepaald contact toen ik met de drankjes aankwam. Een intimiteit die... Ik klikte je... meteen. Ja, ik, ik weet niet hoe het komt. Ik heb het zelden, lieverd. Doe je rok omhoog. Oh schat, we zijn bijna thuis. Ach, daarom juist. <laughs> Denk aan je hart, hè? Ja, als ik opgewonden raak, moet ik voor jou altijd aan mijn hart denken. <laughs> Sorry, lieverd. Ik moet steeds kijken naar die schitterende bruine benen van Schatje, schatje, let op de weg. Je rijdt veel te hard. Dat komt omdat ik na mijn masseur altijd een uurtje zonnebank doe. Dan ben jij net het afschuwelijke geld en het verdienen... Ik ben helemaal opgevonden. Oh, schat. Komt door de schoonheid van het orgel. Hij komt links in de vestibule. De bes? De bes? Ja. Zeg maar niks. Hij is in onze zaak geweest. Waar woont hij? Luna aan de vecht. Luna. Luna. Je bedoelt toch niet de bes van die rieten, hè? Ja, ja, geloof ik wel, ja. Een enorm familiebedrijf. In de vorige eeuw opgericht. Uh, vestigingen in, in Batavia, Parimaribo. Oh, die, die, die zijn steenrijk geworden... voordat die kunststofzakken in zwang kwamen. Een uh, uh, momentje, kijk het even voor je na. Ik kan het zo vinden in mijn boek. Dank okay. je. Uh, so, so. B, B. Ja, de BES. Sloot. Barometer 1880. Ja. En... Uh... En mevrouw De Best, zegt je dat wat? Een stuk jonger. Mooi, heel zelfbewust, spontaan. Niet goed hoogte van te krijgen. Ken ik niet, nee. <laughs> nou, ze, ze heeft me een beetje in de war gemaakt, geloof ik. Blijven van af, Rick. ik voel me zo verdomde eenzaam, man. Hallo? Oh, zeker niet. Johan? Waarvoor wil je dat allemaal weten, Freek? Uh, ik ga een kopje thee bij de familie de best drinken. Ik denk dat ik maar adviseur voor mechanische muziek word. Die man is schatrijk. Ik hou je op de hoogte. In dit eerste deel van Reizigersgeluk, een hoorspelserie in zeven delen van Dick Walda, werd Freek Keverling gespeeld door Bernard Droog en Doortje de Bes door Edda Barends. Peter Arians was Johan Keverling, Elsje Scherjon zijn vrouw Annette. Jaap Maarleveld speelde de Vos, Dick Scheffer de Veilingmeester, Wim Kouwenhoven, Eelco de Bes. De inleider was Paul van der Lek. Technische realisatie, Leon Dubois, Hans-Rikert de Koe. En Hans van der Poel. De regie had altijd